de vrouwelijke premier van Australië, maar verwacht niet dat ze met wijzigingen komt in het buitenlands beleid. De komende jaren zal er weer een groot tekort ontstaan aan chauffeurs in het wegvervoer. In een studie in opdracht van de sector wordt voorspeld dat het tekort kan oplopen tot 58.000 chauffeurs. Tot 2015 zijn alleen al 49.000 chauffeurs nodig om vertrekkende collega's te vervangen. Het rapport wordt vandaag aangeboden aan minister van Sociale Zaken Donner. Weer, opnieuw vrij zon, vanmiddag en vanavond bewolkt bewolking waaruit in het oosten kan vallen. Het wordt de op veel plaatsen ruim 25 graden. Dit was het en. heeft het.